Spoedige start. Joboot met het NOS Journaal. Een van de grootste cruisemaatschappijen heeft besloten om volgend jaar niet meer naar Turkije te varen. Het bedrijf vindt het niet langer verantwoord om Turkse havens vanwege de terreurdreiging aan te doen. Het besluit staat los van de aanslag gisteren in Istanbul, zegt de cruisemaatschappij, die onder meer vaart onder de namen Holland-Amerika-lijn en Princess Cruises. Andere rederijen hebben al eerder besloten Turkse havens te mijden. Minister Koenders heeft in Mali namens de Europese Unie een akkoord gesloten over de terugkeer van migranten. Het is de eerste keer dat Brussel zulke afspraken met een Afrikaans land maakt. Het akkoord moet ertoe leiden dat uitgepostuleerde Malinese uit landen in Europa sneller teruggaan. De EU gaat ook helpen bij het versterken van de Malinese veiligheidsdiensten en het verbeteren van de grenscontroles. Volgens minister Koenders gaat de EU ook investeren in werkgelegenheidsprojecten die het vooral voor jongeren aantrekkelijk moeten maken in Mali te blijven.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 In de eredivisie heeft Ajax in de wedstrijd tegen FC Twente punten laten liggen. In blessuretijd kregen de Amsterdammers een penalty tegen. FC Twente won met 1-1, herstel met 1-0. Feyenoord pakte met gemak AZ in. De ploeg uit Alkmaar stond al voorrust op 3-0 achterstand. Het werd uiteindelijk 4-0 voor de Rotterdammers. FC utrecht Herakles werd 2-0 en Sparta-Vitesse eindigde in 0-1.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 Petter Soets, als ik dat goed uitspreek, Johan Christiaan Bach, dus.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 En het wordt uitgevoerd door de pianist Matthias Veit.